Het Afghaanse parlement heeft al vijf van de ministerkandidaten afgewezen... die president Karzai heeft voorgedragen. Onder de afgewezen kandidaten is ook de huidige minister van Energie, Khan... een voormalige krijgsheer die onder meer vocht tegen de Taliban. Het Afghaanse parlement stemt dit weekend over 24 ministerskandidaten. Van tien stemmingen is de uitslag al bekendgemaakt. Onder de vijf kandidaten die wel groen licht kregen... is de huidige minister van Defensie, Wardak...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 De Roermondse popzaal De Azijnfabriek heeft de Russische band Temnozor geboekt voor 16 januari. Temnozor is een black metal band die in verband wordt gebracht met het nationaal-socialistische gedachtegoed. De cd's van de band zijn uitgebracht op labels met naam als Hakenkreutz Productions. Het poppodium zegt dat het de band zal weren als het AIVD-onderzoek uitwijst dat er risico's aan het optreden verbonden zijn. De Somalische man die het huis van de Deense cartoontekenaar Kurt Westekaart is binnengedronken... is vandaag voorgeleid voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van twee pogingen tot moord. De 28-jarige Somaliër wist gisteravond met een bijl en een mes het huis van de tekenaar binnen te komen. Westekaart kon op tijd met zijn kleindochter van vijf in een extra beveiligde ruimte in zijn huis komen... waar hij de politie alarmeerde. De verdachte zou vervolgens een van de toegesnelde agenten hebben belaagd met een bijl. De verdachte blijft voorlopig vier... Vier weken in hechtenis, waarvan twee weken in isolatie. De spotprenten van Westergaard veroorzaakten veel ophef in de Arabische wereld. Het weer. Vooral in het noorden en noordoosten valt enige tijd sneeuw. Het is rond het vriespunt. Vannacht en morgen valt er vooral in het zuiden en langs de kust nog sneeuw. Dit was het N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 Glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimpelloze vlagten van een vlekkeloos bestaan aan het botsen. to That's Maar wel een cabrio natuurlijk. Zie FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dat slaat op die golf dan, hè? Ja, nee, je, hebt, nee, ik, je hebt hem door. <laughs> hem, de ik de, ik de, okay. hem. de dijk hoor je als eerste in het uh, derde uur alweer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 Ja. En Willem blijft nog even in de mickeys, denk Lekker Nou, like we gaan burn. hem wel zometeen weer bellen, hoor. Als je crest wel. Maar de prijs niet goed. Haha, niet dat Be a downside cheaper. Just a good. Start riding the bike. Huh. Listen. They're making milk out of powder. Yeah, they are. Got the baby's crying. Oh, baby, they know what that stuff is. It's gone up higher. Yeah. Yes, it is. Got the on line. I tell you tomorrow. Lord, it's a real mother ya. Yeah. Make you wanna run for cover.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 Sack. That don't sound too good. Listen, <laughs> It <doesn't> go. <laughs> Lord, it's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover. I'm two hot dogs and a strawberry soda. It's a real mafia. Yeah. yeah. Lord, it's a real yeah. yeah. It's a real mafia. Yeah. C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 Winterse weer Willem! Ja dat is prima dan jongen. Je weet het hè, wintersport is ook wel mijn ding, dus we kunnen die niet goed zijn. Ja en winter gesproken. Er zijn een paar weinigen die, die de baan opzoeken. Een uh, van de gasten die uh, rondjes rijdt, uh, dat is uh, Max Brandsman. Max Braans uh, actief in de Suzuki Swift Cup uh, tijdens het winterkampioen van Breitijen en uh, Redan Colina. Gisteren stond hij nog op de skis in uh, Gevels en die denkt, ja, ik werk zo'n week in de sneeuw. Ik ga gewoon verder in de sneeuw. En dat doet hij hier uh, op B-Parks. Dus het dus uh, begon uh, zeg maar, uh, wat was het? Drie kwartier terug. Uh, Begonnen met regen. Toen werd het op. Nu is het naar de sneeuw en ik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 Hoe goed met de publieke belangstelling? Nou ja, ik sta te kijken. Oké. Oké, die hard hè. Maar iedereen is naar binnen gevlucht voor zover er publiek is? Ja, veel mensen waren er niet en die zullen er ook niet meer komen vandaag. Ik denk dat het straks in het schijfbak op het drukker is dan dat het nu hier op het circuit is. En ja, dat stukje gezelligheid is ook gevaarlijk, natuurlijk. Morgen zijn er toch wel een hoop die die vooral mooi vinden dat er in donker gereden wordt. Dat heeft toch altijd iets extra's. Dat kennen we vanaf de buurtreizen, her en der op de wereld. Zo wordt ik daar een stuk voor mij donker reizen tijdens de nieuwjaarsreizen. Het geeft toch altijd net wat extra. Ja, die snelle auto's over die donkere banen voorbij zien flitten Met die mooie reflecterende stickers en die felle koplampen. Ja, dat heeft wat. Kan je nog even wat namen noemen van coureurs van de omgeving, vanuit de omgeving? CQ vanuit de landen die Bekendheid uh, genieten? Nou ja, we zullen maar beginnen met de omgeving natuurlijk. Ja, en, uh, ja het Zandvoort-omgeving. Uh, Haar en hout, natuurlijk. Uh, de familie Bleekemol uh, met z'n drie aanwezig. Sebastiaan uh, in de eerste race van het winterkampioenschap. Was hij samen met uh, Ronald van vader Ook al uh, inwoner van Zandvoort was hij de winnaar uh, met de poortje. Eerst de jongens uh, die voeren het kampioenschap. Dan ook uh, vader Michel en uh, Sebastiaan al uh, actief. Op de voorlopige inschrijflijst zie uh, ik ook staan. Uh, ja,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 Het was uh, trouwens even voor uh, Peter Furt, vorig jaar het eerste jaar dat hij in de BMW uh, plaats nam. Ja. Uh, hoe is, hoe is, het, hoe is het hem dat erg vergaan uh, vorig jaar? Heb je daar zicht op? Ja, ze hadden best wel een fecht uh, uh, winter tussen. Uh, het ging best wel goed uh, en uh, hij was wel uh, onder.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 Ten opzichte van de Porsches natuurlijk, waar de blekemolens in rijden, ja. wordt dat lastiger op. Dat zijn auto's die zijn voor deze baan, onder deze omstandigheden, motor achterin, achterwiel en dreiging, het gewicht op die uh, aangedreven wiel en met die natte baan, ja, dan uh, ga je wel met zo'n bak. Oké, okay, dus we kunnen vanuit gaan dat Peter Furt voor dit jaar ook weer genoeg uh, sponsoren heeft weten te vinden om zich uh, ook in de BMW-klasse te handhaven. Nou ja, laten we het hopen. Tijdens de eerste race uh, ja, was dat het probleem eigenlijk, het uh, sponsoren uh, gebeuren en dat Anton uh, niet helemaal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 Kill me! Oké. Okay. En Sweet About Me. Not even, is Sweet About Me. Yeah, even lichaam. over uh, het filmprogramma, als het mag van het oh, Ja, dan gooien we even een filmpje op, achtergrond. Wat Heb je geen ja, oh, ga gaan. Oké, okay, nee. Uh, volgende week natuurlijk uh, naast Elven en de Chipmunks Theo Maasen komt een vrouw bij de dokter. En uh, filmclub Simon van een uh, Film with Me in it.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 Uh, ja, wat wilde ik zeggen? Oh ja, Euro in 2009. Ja. <laughs> Daar houden we het hoofd naar. Zal ik hem straks gewoon even gaan draaien? Oh, dat ben ik. Ja, ja, toch? <laughs> ja, ja, Oké. <okay>. <laughs> nou, eerst gaan we zwart-wit draaien voor je. Frank Boeien en nog heel veel andere mensen. Die deden mee op de Vrienden van Amsterdam live. 28 januari in uh, Ahoy in Rotterdam. Het is in ieder geval de dag dat wij aanwezig zijn. Met een uh, gezellig clubje van Sierfan. <laughs> ZANG Dat wil weer een feestje gaan worden bij de vrienden van Amstel op 28 januari, de dag dat wij aanwezig zijn, uh, daar Ik heb er wel zin in een ja, beetje Ik heb er een beetje zin in. Ja, echt wel. Nou, dat is me goed ook. En weet je ook of Frank uh, Boeien weer komt? Boeien wel? Ja, boeien. Boeien zegt ja, ik, ik, ik, ik hoorde dat we wel dat uh, Jantje Smit komt. Jantje Smit komt, en, inderdaad. En uh, uh, Nick en Simon. Nick en Simon en er komen zoveel mensen hier. Het uh, zou, ge zou gezellig. Het wordt wel weer een leuk feestje, denk ik. Dat Rob. dacht ik wel, anders gaan wij het wel van maken. Ja, dat komt wel goed. Wat bedoel ik? You're the prince en let's go crazy. Ja, als het hebben over 20 jaar CFM... en ook een beetje vanuit de piratentijd ontstaan, Albert J. Vos. Was Prince er toen ook al? Ja, Prince was er toen ook al. Want je had een hele bekende radiopiraat in Amsterdam... en die is nu weer terug als legale zender. Legale je herkent er niks meer van terug, hoor, van vroeger. Het lijkt er niet meer op, maar goed. Die oude was toch wel veel beter. Maar dan hebben we het over Radio Decibel...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 Op is op. Geweldig gebaar van de gemeente. Dat dacht ik wel. He? Wij we gaan door... er ook heen en met z'n allen. Waar, waar zouden we zijn zonder al die vrijwilligers? Hè? Dat bedoel ik heel hard nodig. Dus... er dus zijn er nog veel meer nodig. Ook bij CFM. Ja, ook uiteraard. Dus wil je vrijwillig worden bij CFM? Meld je gewoon aan. Stuur even een e-mail naar je...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 S'avond zei mijn zusje dat ze zelf gezien had dat er binnen licht was. De meesten zei die dag daarna, ik wil met jullie wat bepraten. Het gaat niet goed bij mooie kaarten, huis. dat heb je nu wel in de gaten.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 ja, geen incidents op de baan uh, gebeurd zijn. En dat uh, is toch uh, vrij tricky geweest op uh, Circuit Park Zandvoort uh, tot nu toe. Circuit Park Zandvoort, waar we de vrije trainingen hebben voor de nieuwjaarsreis die morgen uh, gaan beginnen om uh, drie uur. Uh, de race uh, die duurt tot zeven uur, iets eerder. En dan om uh, tien voor half één uh, beginnen we met de kwalificatie uh, voor dat evenement. Oké. Okay. Vermeld is natuurlijk ook, uh, de toegang uh, is gratis, je kunt overal terecht. Wil je nou toch met de auto en uh, wil je die parkeren... Ja, dan moet je een parkeerplaats voor de auto betalen. En dat uh, kost 7,50 euro. Oké. Okay. Hoeveel uh, coureurs uh, doen er uh, mee, schatje, Willem? Uh, Naar een tijd geleden dat dat tegen mij gezegd is, schatje... Ja, het moest, <hijntilfeest> moest toch weer even gebeuren, hè? <grijpt> ja, de, de, de, op de voorlopige inschrijflijst stonden zo'n 41 deelnemers en dat zijn echt sommigen Sommige rijden met twee, sommige met drie. Dus ja, ik denk dat er toch wel een honderd coureurs meerijden tijdens die reis. Oké, okay, nou, een groot evenement dus morgen op het circuitpark Zalvoort en helemaal gratis toegang voor, voor iedereen. Ja, en uh, meer dan de moeite waard om uh, even te gaan kijken. En, uh, ja, het is koud, het is winter, maar dat weten deze tijd van het jaar, kijk je, het zo koud, dan is er altijd nog de Mickey's waar je een warme versnapering kan gaan halen. Helemaal goed, super. Bedankt voor deze laatste update. Ik zou zeggen, spoed je weer naar binnen en uh, geniet van de gluwijn okay, of chocomelk. En uh, bedankt voor uh, de updates zo uh, so far. Uh, vanaf 20 over 12 morgen, dus uh, de kwalificaties zijn om drie uur de race. Ja.